Wij beginnen de Zohar les 188. Pagina Quf Mem Alif 141. De zoger zelf, de regel 4. Ot Quf Mem en de pagina en de oot komen overeen. Naar de nummertje. Eén omer we één dwerim. Bashar milen de alma. Zeer speciaal, erg mooi oot. Geeft enorm veel deze oot wat we gaan leren. Eén omer we één dwerim. Er staat zo'n vers. Um, in de Hilum, in psalm, psalm 19, daar staat het, geen spreker en geen woorden. En de Zoger geeft het zijn uitleg. Bashaar milende alma, in de overige woorden van de wereld. Woorden en woord en daad is hetzelfde in het Hebreus. Word en zaak en dat heeft hetzelfde ver, vertaald. Punt. De loi stam u kam bij de volgende pagina. Kof mem bet Malka Kadisha We le mashmalon. Punt. De vorige pagina. De loi stam u want. Zij zullen niet gehoord worden. Kamei voor de volgende pagina. De eerste regel. Malka Kadisha voor de heilige koning. We lo bij En. Hij wenst niet le mashmalon. Om naar hem te luisteren. De regel 1 naar de punt. Awale haane miele. Bachola arets yatsakum. Maar deze woorden. En dan zit hier weer een ander vers. Ook uit dezelfde psalm. Bachola arets yatsakum. In het hele land is een kaf is uitgegaan. En kaf is het ook. Het is dan. Eigenlijk, kom betekent het bestaan. Maar hij vertaalt dit als... kan komt het ook van het woord koma. Van het woord niveau. Dus het niveau, het niveau is uitgegaan in het land. Wat het is, zullen we zien. Twee. Afde, maschicha, in onmielen. Madore... Midori Alai, Umidori Tatay. Avdemashih, maken avdemiget maken. Ze maken aantrekken äh, letterlijk. Dus ze trekken aan deze woorden. Midori Alai van äh, de van, zee, van degene die äh, van de bewoners van boven of van zij die wonen boven en van zij die wonen beneden. Punt 2 meer één it de volgende pagina kuf mem de eerste regel rakin um einin arts nihu dus De vorige pagina. In de laatste regel. De regel 2. Mielin van deze, dus van die, van, de, van, de, van deze. Itabido Dus van de ene kan je zeggen. Werden rakien, rakie, werden um, um, uitspansels gemaakt. Regel 1. Om je eigen aard, en van andere woorden dus, uh, het, uh, het de aarde, meer hier, dus van die uh, hulde, van dat hulde brengen. Zo we zien wat het is. Punt. Eén naar de punt. Wie hier thema, die non-milieu, Batarchade, hier moeten we een puntje weghalen in de antenne van de regel, 1. 2. twee mischatata bealma. Bekezen beketta milyen. Eén naar de punt. Wie eet mij en zou je zeggen. De inon milen batachade dat deze woorden in één plaats. Um, verplaatsen zich in de wereld en dan geeft hij dan het antwoord door een vers eh, ook uit dezelfde psalm, Bekeert dat hij wil belegen, aan het uiteinde van de wereld zijn hun woorden uiteraard kunnen wij niet begrijpen hoe de Zoger dat opbouwt, waar het over gaat en daarom hebben wij hasselam nodig. Kijk nou hoe geweldig de schepper omgaat met, met en hoe zuinig de schepper omgaat met het heilige, met zijn boodschap. Het is dus niet dat dit veelheid, veelheid komt van, van boven, dat men van alle kanten kan leren. Maar één document. Eén hoe heet het, één document is zoger en één commentaar. Waarom geen ander? Geen ander bestaat. dan is het geweldig. We zien wel dat van boven wordt alleen maar het strik noodzakelijke gegeven. Ja? Eén zoger is niet, is niet nodig, nog, uh, nog van alle kanten, nog uh, heiligheid toe te voegen. Het moet één bron zijn, één de schepper is, één document, één commentaar. Alles is één. En uh, zonder. Hem zouden we niet kunnen begrijpen. Ook Ari zouden we niet kunnen. Ook Zogher zouden we niet kunnen begrijpen. Ari heeft het ook. Uh, Ari kon Zogher zelf begrijpen. Maar het is uh, daarom geweldig die, wat de Asalaam heeft voor ons gedaan. Let op. Een geweldige uitleg heeft die eenvoudig voor ons. Bruikbaar. Dat het helpt. Wat hij ons geeft. Daar gaat het om. En steeds uh, ontvankelijk jezelf te maken, want hij brengt ons waar uh, daar naartoe waar wij het licht vandaan ontvangen. Hassulam, De linker kolom, de pagina dus Koef Memb 141. De linker kolom de regel 33. Ot, de referentie van ot, kum, Kuf Mem alaf 141 Een Omer Een Dwarim is Dat is dat vers uit De Hilim uit Psalmen Er is geen, geen Spreker heiden, En geen woorden Dubbele punt Hainu 34 Omer O Dwarim Misha'ar divrei She'einam 35 nishmayim lifne jamelach akadosh weinorotse de volgende pagina kuchmem bed de rechter kolom ha-sulam otam otam terug naar de vorige pagina de regel 33 na de dubbele punt, ah dat wil zeggen omer u o dwarim, hij die spreekt de spreker en de woorden, Mishahar van de overige woorden van de wereld. Zijn nam die niet gehoord worden. Liefna ja voor het aangezicht van de heilige koning. Wat zijn dat voor woorden, we zullen zien. We een noordze, en hij wenst niet naar hen te luisteren. Kijk nou wat die zegt. De volgende pagina, de regel. 1, de rechterkolom. Wat zijn dat voor woorden die je niet wil luisteren, niet wenst te luisteren? Andere woorden. De regel 1, na de punt. Maar een bahola Maar deze woorden. En dan zit hier die weer. Bahola aretz in het hele land yatsakum kwam. Uh, kwam het uh, niveau uit of kav uit zo so zien twee Sha scheilo advarim osim kav midare dri, mala om midare mata kav betekent een uh, soort pilar yeah? kav betekent een soort pilar waar ook net, als een, zeg dat, net als een kolom van een licht dat komt. Dat is dan Kav. Op allerlei manieren. We hebben ook geleerd in, in onze cursus, basiscursus. Herinner je nog dat vier amen hebben we. Elke mens heeft zijn bereik van vier amen. Waarbinnen naar boven hebben we zo'n Kav. Dat is ook een soort Kav. Zo'n pilaar of een kolom. Wij hebben geen ogen, we hebben geen manier, wij kunnen onze ogen zijn niet toereikend, hebben geen. Um, niet in staat om zo van binnen te zien. Maar als, hadden we, zouden we scherpere ogen hebben, dan zouden we kunnen zien dat binnen vier armen van mij en naar boven, dus twee bij twee, laten we zeggen, grof genomen. Dan komt zo naar boven zo'n pilaar van licht, net als een wolkje. Ik kom naar boven en dat bereikt komt tot mijn, tot, mijn, dus tot mijn wortel en bij jou komt het door jou, naar jouw wortel. Tom. En daar, daarboven zijn er nog een stukje, nog verdere, hogere distributiesysteem is nog meer hoger dan de allerlei uh, aftakkingen et cetera. Maar dat is dan altijd steigen we op langs onze weg die dan pilaar boven mij, ja zo'n vierkant, net als een pilaar, maar dan als vo een volk, net als een volk, volk maar dan vierkant, zo'n beetje vierkant, waarom vierkant? Omdat een vier stadien, zo'n volk in de vorm van vierkant, stijgt op, boven ons, dus vanaf onze hoofd, naar boven, en zo reikt het, naar boven oneindig, dus tot de plaats eigenlijk, waar jouw wortel, is. En dat is de weg hoe jij opsteekt. En boven jouw hoofd is er wat ik noem aura. Het is natuurlijk geen aura. Het is aura wat men spreekt hier aura over aura. Het is, het is een, wat men wel over aura spreekt. Het is een zintuigelijke aura. En het is niet wat ik bedoel. Ik bedoel alleen maar dat van het hele licht wat in jouw mond binnenkomt dat is de aura dat niemand kan dat zien, deze aura die niet voor die die eigenlijk, dat is alleen van Hashem kan het zien en dan, maar dat is dan boven jouw hoofd en dat moet je dan ontvangen in jezelf maar daar is nog de verbinding bestaat tussen jouw aura wat we noemen we dat ormatief, en jouw uh, engel bescherm, beschermengel zoals we dat noemen, dus jouw de wortel van jouw ziel dat is jouw beschermengel. Elk mens heeft zijn eigen beschermengel. Dat betekent, betekent dat jouw eigen wortel, dat is jouw beschermengel. Je kan niet van een andere beschermengel gebruik maken. Het is, daarom is het zo cruciaal om individueel werken aan zichzelf. En niet in een groepsverband. Groepsengel bestaat niet. Het is natuurlijk, het bestaat zoiets dat in men, er bestaat verschillende vormen van bestuur. Individueel bestuur is het hoogste, het, het, het, um, het doel van het bestaan is het individueel bestuur, maar er bestaat natuurlijk een algemeen bestuur, net zoals het bestuur over alle katten, over alle, over alle dieren, over alle, als soort, als soort bijvoorbeeld, dan bestaat zo'n bestuur over bijvoorbeeld alle, alle tijgers, tijgers. En dat zij worden bestuurd door een bepaalde manier, een bepaalde kracht die aan hen eigen is en vormt hun eigen beschermengel. Zo is het ook in de mensheid. Al zo zolang de mensen een bepaalde groep, is nog niet volwassen geestelijk. Dan behoren ze tot een groep. Ja, net zoals een groep van een wolven. Zo bestaat ook zo'n groep van, van, die noemen, noemen zich, uh, wij zijn joden. Of wij zijn, wij zijn christenen, of wij zijn, uh, wij zijn van uh, sportvereniging, van weet ik veel van dat. Anderlei, ze verbinden zichzelf voor, tot, uh, tot, voor een bepaal, voor, tot een bepaal, bepaalde groep te geven, waarbij elk lid uh, schikt zichzelf aan het iets, aan een soort schim, dat heet uh, algemene, onze algemene ziel, of onze algemene. Dat bestaat niet in de realiteit. In de realiteit heb je alleen maar jouw eigen wortel. En niet van een groep, niet van een kabbalistische groep, die allemaal hetzelfde heen tot zijn. Of allemaal putten uit dezelfde uh, wortel bestaat alles. Geen, altijd bestaat alleen maar eenduidige verbinding tussen de wortel en elke, elke verschening hier op aarde heeft alleen maar één wortel helemaal, waarom, al is alles verbonden, verticaal verbonden met elkaar. En niet met die buurman, en niet bij iemand anders, en niet bij, zelfs wanneer jij studeert, wat je ook, altijd puur individueel. Dat is steeds, steeds aan te houden. Ik heb net gezien, ergens op tv was het een groepje dat zij gaan organiseren, zo'n so workshop, of zo, en zij vertellen, een man en een vrouw, en zij vertellen over, ze zij leren om uh, aura te ...herkennen of zo, om aura te, te zien. En zo'n zo aardige jongeman, een jongeman, en hij dan vertelt, uh, zo'n workshop, en zo kan je leren om je aura te zien. En hij vertelt, wat is de aura? En hij zegt, hij, zegt, hij vertelt, ik kijk, kijk, kijk nu naar, naar, die, naar die persoon, en, die, en hij gaat allerlei woorden gebruiken, zo'n beetje psychologisch woorden gebruiken, wat hij ziet aan hem aan zijn aura. zo kinderlijk, erg kinderlijk, maar het is dan aura wat hij bedoelt is gewoon een, een, een emotioneel iets wat, wat van buiten ziet van deze wereld, dat is wat zij bedoelen met aura en Indiërs en alle andere ja, daar scholen, Oosterse scholen zij bedoelen de hogere aura dan karma en alle karma is niets anders dan alleen maar deze wereld alleen hogere plaats op de uh, in, het, uh, in het materiële waarneming van, in de materiële waarneming van, maar heel hoog materieel dat is niets anders wat wij, wat wij, waar wij het over hebben wij hebben van het geestelijke iets wat, wat komt en woord, de wortel heeft buiten de kosmos daar waar geen geen moleculen zijn geen atomen zijn alleen Geest. Dus daar waren eindig de, de, de placenten. Dat is steeds dat in de gaten. Daarom zei ook, de, hij zei, na een half uurtje, elke deelnemer is verzekerd dat die na een half uurtje kan ook aure zien. Nou, Waarom moet je kabala doen? Zitten jarenlang kabala doen. Ja, na een half uurtje, zeg je, iedereen kan dan normaal aure uh, zien. Dat hey, is wat. Oké. Okay. Maar well, dat is dan. Waarom heb je erover gehad? Over de ouder. Over yeah, de collectief bewustzijn dat iedereen zijn eigen woord. Iedereen zijn eigen woord. Ja, dat is het uh, belangrijkste. Wat we hebben geleerd. We gaan verder. En daarom is het één. Zie je dat hij dan die zegt die. Van boven is één commentaar van, van de zoger. Daaruit waarom één komt, één trekt het naar beneden via één kanaal. Dat bedoel ik. Hè? Waarom zijn geen twee, twee commentaren op de zoger? Waarom alleen maar één zoger? Waarom? Waar de, sche, de schepper kan zich onthullen aan die, aan die andere, ja of niet? Aan verschillende mensen. Waarom dat niet zo? Omdat er is één wortel met bepaalde één wortel en zijn manifestatie hier, dus een van één een wortel heeft Shimon Bar Yochai aangetrokken eh, de zoger hier naartoe en hier op aarde was Ari en dan was het ook ja, de Asolam, As die heeft het ook weer van dezelfde wortel, maar dan via zijn eigen ziel, wist dat aan te trekken om ons dat verduid te verduidelijken. en dan worden wij Deelachtig aan dat document. Uh, de regel 1 na de punt. Awal één load Bachol, Aarits, twee Yatsaku. Dat heb ik wel gezegd. Ja? Maar deze woorden in de het hele, hele land kwam uit hun, uh, kwam uit de kaf. Op het niveau. Het alleen maar vertaling, voorlopig. Twee. Ha, eno. Shailu osim Osim Kav. Dat hebben we wel geleerd, hè? Ja? Of niet? Heb ik jullie wel verteld, of niet? Nee, nog niet. Dat wil zeggen, dat deze woorden, die maken Kav. Ah, over de Kav. Daarom waarom we over de Kav gehad. Omdat wij betreffen hier het woord Kav. omdat om deze woorden maken Kav, dan weten wij we wat het Kav, wat de woorden die Kav maken, wat betekent dat. Midare mala van hen die boven wonachtig zijn en van hen die beneden wonachtig zijn. Drie. Na de punt. Meheel advarim nasim rekim. Vier. Omeheel advarim miotah, ehm, hatushbaha nasa arts. Drie, me'eloadwarim, van deze woorden, dus van deze woorden betekent, van ene soort woorden, na simrekiim worden, worden uh, uitspansels gemaakt. Vier, om en van andere woorden, maar in het Hebreeuws hebben we niet dat, van deze en van andere, om geen andere te noemen. En van de andere woorden, me'ota, uh, Hatushbacha van dat um, hulde brengen na wordt het land, het land, of de aarde gemaakt. Natuurlijk als we horen aaritz land, dan weten we dat dit lager altijd is. Vijf. We im to mar, shota ma dvarim, me shota baulam, zes, ba makom achad echad. Omerakatu, hoe Uwe ze te willen? Wim tomar vijf, e en zou jij zeggen: Shotam adwarim, dat die woorden, mishotatim, uh, verplaatsen zich, baulam in de wereld, zes, bamakoma gaat, in één plaats. Nee, zegt hij, het is niet zo. Omerakatu, de. Het, het hele geschrift zegt, nee, is niet zo. Want het staat geschreven in hetzelfde vers. Het staat geschreven, En aan het uiteinde van de wereld zijn hun woorden. Dus de woorden zijn verspreiden zich overal. Nou, zeven. Bioradvarim. Kiade kan die barnu acht. Mie vai surim, hanuraim vayuter ainu neichen apiruda, mi emunato ibarach. Veomer kigam ti na onashim surim, mishar mirin de alma elf de hainu me averot pratijot Wees u rei geihinom, 12. Wees u rim agufanim. We hadden me, amamleim, kolhaulam, 13 haze, in ei gam hem, mit kaptzim, we nichlalim, bazivuga, 14 hagadol haze, Kasher sas Hashem alehem feiftin legitiv etchem u etchem ken yasis Hashem zestin alehem Lahavid etchem u etchem wegomer zeifintin ik ulam, mit kapzim, wene le oorachtin, gadol, wene hafchim, le sasson, le rabba. Geweldig wat je ons vertelt. Kijk nou, één zin. Fluent. Ik heb geen gestotter van binnen voelen. Het is zo fluent, dat het onmerkbaar, dat het zo lange zin is. 7. Biuradvarim de uitleg van worden, Ki ad kan, van tot nu toe, die barnu hebben we gesproken. 8. Meonashim van straffen of bestraffingen, waar je surim en leidt. Maar in het meervoud. Hanoraïm en verschrikkelijk verschrikkelijke leid. Het meest verschrikkelijke leid en het meest verschrikkelijke uh, bestrafingen. Die hebben we net ge geleerd in de vorige, vorige oot. Ja, dat wil zeggen. 9. Hapiruda memulatoit barach. Dus straffen en leid van, dat wil zeggen, Hapiruda, dat wil zeggen, door... Uh, het de scheiding van het geloof van de Gezegende. Dus door scheiding van het geloof. verkrijgt de mens de, de, de, de, de, de, de grootste klappen. Herinner je nog wat scheiding van het geloof was. Dat is de scheiding van de eerste principes. Wie is Hashem? Wat is Hashem? Etc. Wel meer René zegt. Kikam on Hashem. En hij zegt, dat ook de bestraffingen die wijst surim en leid, mishaar met alma, van andere woorden of dingen van de wereld. Want woorden en dingen zijn hetzelfde in, in de hele daal. Dat van andere woorden, en hoe kan je zeggen ook dingen van de wereld, de elf de heino, dat, dat wil zeggen, wat zijn dat de andere woorden of andere dingen in de wereld? De heino, dat wil zeggen. Maar hij wil ook dat wil zeggen van, uh, van, eh, uh, uh, zeg je dat, privé, gewoon, eh, uh, zonden, de zonden die gewoon in de mens doet, gewoon, eh, uh, Bijzonder, gewoon voor, voor normale dingen. Dus niet echt zware. Niet als uh, zonden voor het ontbreken of van het geloof. Dat zijn de zwaarste zonden. Maar andere zonden. heb heeft iets misdaan. Andere dingen. Dat heet uh, Averot Pratiot. Dus een bijzondere. Ehm. Dus, um, uh, zonden. Om je soerege, no? En van leed, leed van, van de hel. Dat zijn dingen die gewoon, de mens moet doormaken, dat soort dingen. Uh, maar het zijn normale dingen, want leed door de hel, ja? de, de hel, helse, helse leid, ja, om het zo te zeggen, dat is een normale zaak, dat is iets wat de mens daardoor gezuiverd wordt. Leidlijk. Het is niet zo erg dat als een mens echt geloof door, door het uh, door iets, door een zonde, zich afscheidt ja, van het geloof. Maar dat zondig, dan uh, heeft je dan het gevoel dan, dat je straffen krijgt. En die straffen die kunnen ook zwaar uh, aan de macht komen. Dat wij voelen ook, net als het als heil, geef niet, Maar dat is dan het zijfert. Twaalf. Wa is sorry, maar van kijk wat je zegt. En de. En, en lichamelijk leidt, dat is ook, ook daarbij door die, bij, die, de, bij die andere overige woorden of overige dingen. We gaan doen enzovoort. Die vullen al deze wereld. 13. hem, hij zegt: Zie hier, zie hier, ook zij. Dus gewoon allerlei soorten. Uh, zonden of resultaat van de zonden, dus uh, straffen, bestraffingen en leed, ook zij met verzamelen zich, wanneer en worden samengevoegd bij Zivuga bij deze veertien grote Zivuga, ja, in de Gmaratje Basodak atuf in het geheim van wat geschreven staat. Vajaka zo shersas, zo'n vers bestaat ook. En het zal zijn, door een profeet, Goed shersas Vajaka En het zal zijn wanneer Hashem zal jubelen over jullie. Vevendien. Legitief het hem om jullie het goede te doen. Ik weet zegt dus. la het hem. En jullie toe te voegen. Al het goede toe te voegen. Dat is één aspect. Gen je zo zegt de profeet. Zo zal de schepper ook jubelen over jullie. Zestien, La bied het hem. Om jullie in verval val te brengen. U la schmid het hem. En om jullie te vernietigen. Ook zal hij dan jubelen, Hashem. Enzovoort. so fort. Kijk wat hij zegt ons. Hoe zouden wij dat kunnen begrijpen? Wat de schepper had gezegd. Dat staat in de Torah. In de Dwarim. In het laatste boek van de Torah van Moshe, Dat Hashem zal jubelen. Wanneer hij jullie alle het beste zou geven. En wanneer Hashem zal ook jubelen. Over jullie wanneer hij jullie zal vernietigen. Hoe kan je dat? Wat is dat? Dat hij, dat hij gaat ons nu uitleggen, dat het, zal, dat, het, dat het slaat op de Gmartikoen, want alles wat jullie goed hebben gedaan, en alles wat jullie kwaad hebben gedaan, en ellende veroorzaakt en zonde, alles zal zich verzamelen in, in, als man, overkoepelende man in de Gmartikoen, en zal alles, alles zal dan worden kikulam, zeventien ze met katzim, want allemaal verzamelen ze zich, wene asimle orgadol let op, en ze worden tot een groot licht. Achttien. Wene hafchim le sasson het en worden zij veranderd, getransformeerd in le in het. In het gejubel en vreugde en grote vreugde, en dat is niet alleen in Gmartikoen, uh, algemene Gmartikoen, maar altijd is het zo so, dat wij dat het uh, verandert, maar in, in het bijzonder, wat hij spreekt, dus uh, over de. Gemaakt ik onderdanen zullen we al die overtredingen cetera, resultaat van alle overtredingen, alles zal veranderen in het goede. We zeggen ook 19 omer neigendin we één Bashar mili alma, 20 shehem kolisure ja ulama ze. Де ло иш там у 29 ками марка. Б э хафхам лесасон олехэ 2. Волотве интвинтах бае лемаш мало. Шоло итавали шло отам 23 Hehaf ham le sa son u malka vier Kadisha dertig Zorach jach zorach reihem. Witavalisch mootam. Punt. We keeren terug naar waar is de welke reihel Achtin Achttien. Achttien punt we zes en dat is wat hij zegt Eén omer er is geen spreker we één dwarim, negentien en geen woorden Bashar in de alba in andere dingen van de andere zaken van de wereld, dus hier is het woorden, en hij vertelt dit toch wel, ik denk dat in andere aangelegenheden van de wereld, je kan ook zeggen woorden, maar ook in andere woorden van de wereld, of aangelegenheden van de wereld, dat is hetzelfde Hetzelfde woord. Twintig. Schehem, wat is dat? Schehem kolies surreal olamaze, Dat zijn. Al het leid van deze wereld. De loyes tamu, malka, let op. Wat de soger zegt. Dat die niet gehoord zullen worden. Voor uh, het aangezicht van de koning. Duidelijk dat zij niet gehoord worden. Dat is wat hij bedoelt al in de Gmartikoon. Dat zij niet meer gehoord, niet gehoord zullen worden in de Martie 21, bij, wanneer, hij gaat ons uh, nog verder, dat nog een keer dat doen, bij afgaan, bij hun transformatie daarvan, letterlijk, bij daarvan. Le het transformeren daarvan, in gejubel en vreugde, we 22 bij Le Marshmallow, en hij, hij, wen, hij zal niet wensen, hij wenst niet naar hen te luisteren. dat hij geen wens hebben, geen trek hebben, om naar hen te luisteren. In de 23. Kimitoch, Afgham, lesa son, ule wele, wele, wele, wele, wele, wele, zij wele, wele, in gejubel, in het gejubel en vreugde, Arimalka Kadisha, daarom uh, de, de Heilige Koning 24, Jagzor Acharehem, zal hen terugkeren, weet-e, en zal uh, verlangen om naar hen te luisteren. Ach, vijf, sorry, 25, klomaar dat wil zeggen dat hij zal zich in herinnering brengen. Kol tsar al het allende, en pijn, en, uh, en verschrikkelijke pijn, die, die, die, uh, die, uh, die zij hadden gehad en die voorbij was gegaan, dus die 26, je gromata, dat dat wat zij hadden ondervonden toen, alle pijnen, alle, alle uh, ellende, je uh, gromata, dat zal nu veroorzaken, in de gmartikun, gedwaar we onegraaf, veel vreugde en genot. 27 bij 30 katuw, bij 30 ha hi, ivo kash ed avon Israël wij Goed Hoe Wanneer wij horen in de Torah, in de in de zoger worden ook, we horen het woord Israël in het heilige, in de heilige bronnen. Altijd moet je opletten dat de altijd wordt is sprake van Israël in de mens. He? Nooit projecteren dat er is bijzonder moeilijk. For, vooral voor Joden is het bijzonder moeilijk. Zij denken altijd dat de schepper spreekt over Israël van fles en bloed. Dat is zo is, so geprogrammeerd het is met hen how, onmogelijk met hen, hen hun waarneming is zo, is zo beschadigd dat ze denken dat het altijd gaat het over Israël, dat het gaat over elke mens. Goed opletten: over een Papua, over een Duitser, over, over elke mens. Elke mens heeft in zichzelf Israël en de volken der wereld. Weet je? Dus altijd wanneer je hoort Israël, goed inprent in jezelf, dat je niet denkt dat het het volk Israël en niet ik. Alles, de zoger spreekt over jou, over elke mens op deze aarde. Goed dat inprint. Uh, de zoger spreekt geen woord over de materiële volken. Dat is bijzonder. En hoeveel je leert, steeds vervallen de mens in, in het materieel. 27. Maar zodat in het geheim van wat geschreven staat in Jeremiah. Dat weten we, ja, niet, hoeven we niet. niet. Jeremiah dus, Jeremias. Jeremiah 50. Byamim Haem, in die dagen. Dus in die dagen slaat op de dag van de, gma, in, de in, in de tijd van de Gmartiku. Zo zegt hij dan. Obayed Haehi. En in die dagen. Uwe hier, en in die tijd kashet, avon Israël zal gezocht worden naar de zonde van Israël. Wij nemen en die is er niet. Eigenlijk, het slaat op de dat Betekent geen mens. Dat betekent dat zal zo zijn dat geen Israël, dus geen geen, geen, geen uh, Israël in de mens op de hele aarde zal um, zonder zal zonde hebben. Ki ba'et 39 lishvio lishvuyot yalu kolka naiha deruha ad shi yuva kshu dertha ha'vonot miyamim shavru bichdei Leit wat da, 31. Volo im tsa u. 28. Naar de punt. Kibaet. Sri is chiot. Want in de tijd, wanneer zij zullen getransformeerd worden in verdiensten. Dus dat zeg in de martikun. 39, 29. Jaluk ol zal, zullen zij. Zoveel het aangename van de van de, ruach, van de aangename geest, zou zoveel opstijgen. Atshi iwakshu Shu Avanot. Zodat men, zo ver dat men zal zoeken naar de zonden, de regel 30, Miyamim Shavru, van de dagen die voorbij gingen, dus in het verleden zijn. Bij de lied bad deja om over hen aan te klagen. 31. Weloei maatsu, en zij die zullen niet gevonden worden. 31. Klomar. Sheid melanu, ki een 32 nimt od betsurata tam hamitititit мо шаю 33 бы ямим шавру вэ за шо мир вэ лобайле маш мало 33 дайно шэ эно мэр вэ эн ди бур шлоях зор 35 алейем барацон ва хешит гадол лешмо Uh, de regel uh, 31 naar de punt, maar dat wil zeggen je de melano dat het ons zal lijken dat het zal ons schijnen of zal ons lijken die een naam neemt ze dat dat uh, zij dat die zonden niet meer bestaan Basuratamamitit, in hun ware vorm, in hun ware zoals die waren, zoals die waren toen, uh, 32. yamim Shavru, so zoals die waren in de dagen die voorbijgingen. dus in, de, in het verleden, 33. We zijn Shomer en dat is wat hij zegt, we lobbyen le marshmallow en dat is wat is Zover zegt, we lobbyen le marshmallow en hij wenst niet om naar hen te luisteren. 34. De Aino, dat wil zeggen. Schei meer wein, die boer, dat er geen spreker en geen, geen sprake is. Geen spraak is. Schei nou ja alleen die niet zullen terugkeren terugkeren naar hen. 35. baratsoon met met de wil met de wens en grote en grote, hart, grote hartstocht verlangen om te luisteren naar hen dus Hashem zal niet meer luisteren naar zei, naar die zonden zoals ze waren toen maar die zullen getransformeerd worden in verdiensten zodat Hashem zou graag willen luisteren naar hen nu in de Martik 36 Mipaat omdat nu zijn ze allemaal heilige lichten, heilige en uh, ware, trouwe lichten. 38. Ween nee. Akuma Akdullah zo, Aula bazivuge een. De linker kolom: ha-gadul, mikola Shamot. u mikola-maasim atuvim tvei varaim vijagdav, shubigvaratikun Nifhenet, kmodri kav vamudu or, ameir misofa olam vade sofo fyr. Probeer absolute concentratie houden. Het is moeilijk natuurlijk. Probeer het steeds positief, steeds alleen <speaking in> maar naar boven kijken van binnen. Shehul sot a Yehud agadol besoda katoevo. ashem asem echadush mo tv echad. De rechterkolom, de regel, de laatste regel, regel 38. Wij nee, jacob mag de lasso en ziel, dat hoog niveau, hou je dat opsteekt, bij zeeuwga gedaan, in die hoogte zeeuwga, daar hij heel een, shamot van alle zielen, om mikkelen maar sim tovim en van alle goede daden twee en de slechte daden samen. Dat in de die in de zijn. het wordt geacht. Kmodri kav, net zoals kav. We amoed or, En een uh, lichtkolom. Of een lichtpilaar. Lichtkolom. Zoals so, ik uh, hij uh, jullie had een beetje zo verteld, ja? Over een lichtkolom. Ham hier, die. Schijnt met zoveel lam at let op, van een uiteinde van de wereld tot de andere. vier, shehu Sota Yehud Agadol, dat is het geheim van de grote eenheid. Basoda Katuf, in het geheim van wat geschreven staat, Hashem me dan dan zal Hashem één zijn en zijn naam Eén zullen zijn. Hashem betekent zeer en binnen één, en goed één. Dat is een grote profetie van de profeet Zacharias. Zacharias. Ze hebben hem gedood. Ze hebben hem gedood. Jo, ze hebben hem gedood. Ze hadden hem gedood op een verschrikkelijke manier. Hij hield zich bij het altaar zelf. Zo was het. Zo hadden ze gedaan met hun profeet nu toe, nu kunnen ze niet, kunnen ze profeten niet doden, maar van binnen hebben ze hekel, niet alleen hekel, haat, Verschrikkelijk. En dat hebben ze ook met hem zo gedaan. Vijf, we zeggen Amro, aan yeah. Miele. mille, hij noemt alma. Hanal de samu. En dat is wat hij zegt, dus over deze woorden. Ein, of woorden, of nog een keer woorden, of, da, of, of zaken, of aangelegenheden. Dat is hetzelfde. Waarom is het hetzelfde? Woord is, kijk, like, woord is um, essentie van een ding. Ja? Woord is, um, als het ware, een hogere transformatie. Of hoger bij. bij de wortel. Eigenlijk. En, en hoger, hoger bij de wortel. Of, en. nog lager. is de. materialisatie van het woord. En dat is dan een ding. Ja, of aangelegenheid. In, uh, iets. Een, uh, iets is het. Eigenlijk. Dat is dan materialisatie van het woord. Maar het woord is is hoger, daarom het is wel hetzelfde woord wordt gebruikt, het woord en zaak, aangelegenheid ding is ook hetzelfde in het is één verbondenheid bestaat, alleen het is uh, op als pilaar van boven naar beneden dan is het hoger op de kolom in het, in het, dat in het kolom, in de kolom van tussen de wortel en de de, de tak. Maar dan doen we. Het woord bevindt zich hoger. Yeah. We zeggen Amro. En dat is wat hij zegt over Han Emile, deze woorden, of deze zaken, deze aangelegenheden. Han, dat wil zeggen, Miel in de Arme. Dat wil zeggen, de aangelegenheden, of de woorden, of de dingen van de wereld. Padal bij die boerassem ook, zoals het gezegd werd, in de, in, hierboven in de belendende uitspraak. Dus ik geef u beide varianten, jij ja, geeft u varianten van woorden en, en dat, want wat hij bedoelt, ik kan het ene, ene bedoelen, of de andere bedoelen, of beide bedoelen, alles hangt van het, wat, vanaf. wat is dat? Zijn is dat woorden, soms is het woorden, soms is het de zaken, alles hangt van het. als het beneden lager wordt het. Dan spreken we van zaken, aangelegenheden. Als we spreken we van woorden, die hoger, dus geestelijk, dan spreken we van woorden. Ja? Dan weten we. Zes na de punt, nog een klein stukje, en dan, dan en tot, de, tot de punt. Bachol zeven haaretz yatzakun al hajotsat z zacht Shem kolmine yesurim onashim. Mi ira anechan, mi sofa olam, at sofo punt, en nog eentje de heino, bachola arets. Zes, na de punt, bachola arets, Jatsakum. en dan, hij zit hier dat vers uit de psalm, in de hele land, op de hele aarde Jatsakum kwam uit de kav. Of het niveau. Kijk wat hij zegt. Kiha ha koma. Zie ik. Het woord hetzelfde. Koma is het. Betekent uh, het niveau. Van een parzoof. Ha is het niveau. En daarom kom. Is ook kom van hetzelfde woord. Kiha ha koma. Want het niveau. Ha zat. Al hanemiele. Dat uitkomt. Dus het niveau. Betekent het parzoof. Een parstuf of uh, Wat uitkomt. Um, Al mile Op. Deze dingen, of deze woorden, acht, shem Surim: dat dat welke dingen zijn, alle soorten van leid en um, bestrafingen mihira schijnt, nu in de Gmartikun schijnt, negen, Misofolam, atsofo, van een einde. Uiteinde, einde, einde van de wereld. Tot, de, tot het andere. Punt. De heino, bagola, dat wil zeggen. In het hele land. Of in de hele, op de hele aarde. Ik denk dat wij hiermee zullen, hier in, in zullen stoppen. Ja. En...